Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Jobboots met het NOS-journaal. In Egypte wordt elk moment een verklaring verwacht vanuit het presidentiële paleis. De betogers verwachten dat wordt bevestigd dat president Mubarak is vertrokken. Mubarak is waarschijnlijk niet meer in Cairo, maar in de badplaats Sharm el-Sheikh. Dat melden verschillende Egyptische media. En het is bevestigd door een regeringsfunctionaris die anoniem wil blijven. Volgens de berichten zijn Mubarak en enkele familieleden op het vliegveld van Sharm el-Sheikh verwelkomd door de lokale gouverneur. De familie heeft er een vakantiehuis. In Cairo en andere Egyptische steden zijn intussen steeds meer betogers op de been. In Cairo wordt niet alleen gedemonstreerd op het overvolle Tahrirplein, maar ook onder meer bij het gebouw van de Staatstilevidie. Volgens de tv-zender Al Jazeera komt de legertop inderdaad op korte termijn met een nieuwe verklaring. De Tweede Kamer wil weten wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan met aangifte van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk. Gisteren werd bekend dat kardinaal Simonus in 1991 als aartsbisschop een priester heeft aangesteld... van wie hij wist dat hij eerder in een ander bisdom was veroordeeld voor ontucht. Na zijn overplaatsing naar een parochie in Amersfoort kwamen er weer meldingen dat de priester in de fout zou zijn gegaan. De Kamer wil van de minister van Justitie weten hoeveel van dit soort klachten er bij het Openbaar Ministerie zijn binnengekomen en hoe ze zijn afgehandeld. In de rechtszaak tegen thuiszorghulp Monique B. heeft het OM in hoger beroep 20 jaar cel geëist. De 39-jarige B. wordt beschuldigd van de moord op een bejaarde vrouw. Het gaat om een voormalige cliënt in Den Haag die zij twee jaar geleden met 51 mesteken zou hebben gedood. De rechtbank had haar eerder tot levenslang veroordeeld, maar het Openbaar Ministerie vond die straf te zwaar. Het weer vanuit het zuiden, veel regenopkomst, vannacht en morgenochtend in het noordoosten, mogelijk sneeuw. Morgen opnieuw regenachtig. Dit was het. BeachNet, het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 Vrijdagmiddag 11 februari 2011, de klok staat nu op 4 minuten over 4 uur. Dat betekent dat we in het laatste uur zitten van de Euro Breakdown, de 40 beste platen van Europa. 21ste jaar gewoon weer dat je me hier hoort op CFM. Aflevering 6 vandaag dus de 11 e van de 11 e Nou ja, de 11 e van de tweede van de 11 e 11 februari 2011. Deze week 11 stijgers. Twee zittenblijvers, 19 dalers en twee nieuwe binnenkomers. The Wombats en Tokyo naar 15. Rihanna, the only girl in the world, na 19 weken uit de lijst. Snelste stijgers deze week B.O.B. Don't let me fall. Britney Spears, hold it against me and take that to flat. Alle drie acht plaatsen omhoog. Snelste dalers, Robbie Williams, Shane, Bob Sinclair, jean paul Tic Tac en de Vice movements Like a G6, zij zakken acht plaatsen. En de langs genoteerde, dat is er deze keer maar één, Bruno Mars, Just the Way You Are, 19 weken alweer. In de geschiedenisboeken staat 11 februari ook een aantal keer genoemd. Onder andere in 1965 in Enschede wordt de voetbalclub Stichting FC Twente opgericht. Nelson Mandela wordt na 27 jaar gevangenisstraf vrijgelaten, 1990. 1992, een F-16 op weg naar vliegbasis 20 stort neer op een hengeloze wijk, de Asler S. En Pluto bevindt zich op grote, grotere afstand van de zon dan Neptunus. En dat blijft wel zo tot 22.031. niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. En dat gebeurde trouwens al op uh, 1999, hè, dat uh, Pluto zich uh, dus verder bevond van de zon dan Neptunus. Ik zei 22.000 en der is natuurlijk 2231. Dus de It nummer 14. Was just, a dream, just a moment ago. I was up so high, looking down at the sky. Don't let me fall. I was shooting for stars. On a Saturday night. They say what goes up must come down, but don't let me fall. Don't let me me, then I'd fall out the sky, I don't really know why I'm here, I guess I'm yeah. just here for the ride, I swear it feels like I'm dreaming, it's vividly defined, yeah, so call me whatever you want, yeah. tell me whatever you like, yeah. but let's get one thing straight, yeah. you know my name, so yeah. I run this town when I'm on this mic, yeah, yeah. so shoot that they can make for this Cause I put my pain, my heart, my soul my faith in this Does anyone feel like how I feel? Then you can relate to this, a display of this, maybe roll up then take a hit, toast to the good life then take a sip, Vacay every day yeah, take a trip, it's easy to see I was made for this from the womb all the way to the grave I spit, just to show y'all niggas what greatness is Yeah, I'm talking very lucid like making movies, to picture my life, boy, you need a higher resolution I used to cut classes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 Don't let me fall Zes weken lang al terug te vinden in de lijst van Europa B.O.B. En Zijn single Don't Let Me Fall. Tot nu toe doet hij het de, de, niet. Hij is alleen maar aan het stijgen. En wel deze week van, omhoog van 22 alweer naar nummer 14. Voor hem dus ook acht plaatsen winst deze week. Eén van die drie snelste stijgers. En hij is dan wel het hoogst genoteerd van allemaal. Wie ook goed aan de weg. Timmer, dat is Martin Solveig en Dragonhead. En hun single Hello. Vier weken lang nu in de lijst van Europa. En wat komen ze al doen? Nou, alleen ge even gedag zeggen. Nummer 18 van vorige week is de nummer 13 van deze week. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik heb een wrong turn, once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreed, this place, misunderstood, Miss no. I'm alive. Schone Shakira, Acht weken lang staat zij al in de lijst van Europa met Lokha. En ze doet het goed. Vorige week nog op 13. Deze week alweer twee plekken hoger op nummer 11. Kijken wij even achterom naar wat we gehad hebben. Wapsinglaar en Champal, Tic-tac. Elf weken in de lijst. Zakken van 12 naar 20. MJ en Ekan. Hold my hand. De zevende week dat ze in de lijst staan. Van 17 zakken ze naar nummer 19. Britney Spears, Hold It Against Me, doet dat goed in haar vijfde week van 26 naar 18. Brandon Flowers is weer een beetje aan yo yo zo rond die 17e, 18e plek. Vorige week op 16, deze week terug te vinden op 17. 10 weken in de lijst, only the young. Robbie Williams, Carey Barlow en Ashame staan nu 16 weken in de lijst, verdubbelen hun positie. Vorige week namelijk al deze week 16. Kesha, We Are Who We Are, staat 9 weken in de lijst, A zak van 10 naar 15. En op nummer 14 vinden we dan B.O.B. en Don't Let Me Fall... In de zesde week omhoog van 22 naar 14. Martin Solvack en Dragon Hello in de vierde week van 13 omhoog. Van 13 omhoog, nee, van 18 omhoog en naar 13. In vijf week in de lijst is Pink en Fucking Perfect. In haar vijfde week dus van 14 omhoog naar 12. Shakira Laka, acht weken in de lijst. Hij uh, doet het ook goed dus van 13 omhoog naar 11. En speciaal voor uh, Rob en Rob, de nummer 10 van deze week. Milk and Sugar en uh, Files Cadillas. Hey, na na na. Vijf weken in de lijst terug te vinden. Vorige week nog op 15. Deze week dus vijf plekken omhoog. naar nummer 10. Dit is de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Een plaat die nog dan niet mag ontbreken is natuurlijk van Silo Green. It's okay. Over zeven weken in de lijst van Europa. Van 11 omhoog naar 9. daarvoor de plaat in de koffie, milk en sugar. Hé, hey, na na na. Op de tiende plek. Langzaamaan dus op weg naar boven. We hebben Nog 7 platen te gaan voordat we bij de nummer 1 zijn. Eén van die platen stond vorige week op 6. Zakt deze week naar 5. En is van Maroon 5. In hun elfde week, give a little more. Twee plaatsen naar beneden dus. Nou ja, zes naar acht is toch twee meer. Give a little more. Om meteen naar de verkeersopdate. Maar ik ga jullie toch eerst even het weerbericht vertellen hoor. Westkust weerbericht. We gaan anders veel te snel door het programma heen. We hebben nog zeven platen te gaan tot aan de nummer 1 van Europa. En vandaag dan heeft de wolk in de overhand. Het blijft wel droog. Soms al een licht motregentje... Maar dat stelt allemaal niks voor. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. In een zwakke tomatige west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is bewolkt en Valt er weer geruime tijd regen. Wind die waait dan uit het zuidoosten. Overwegend matig van kracht. Temperatuur zakt niet verder dan 5 graden. Morgen ook bewolkt, maar met name in de ochtend regent het nog enige tijd. In de middag uh, dan gaan er wel wat buitjes vallen, maar zien we ook zo nu en dan de zon voorbij komen. De wind die draait van zuidoost naar zuidwest overwege matig van kracht. En temperatuur die zal stijgen naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond nog meer buien, maar zondagnacht dan blijft het wel droog. Het uh, klaart ook zelfs wat op. En de wind die waait dan uit het zuidwesten overwege matig van kracht. Temperatuur daalt naar 3 graden. Zondag blijft het droog en geregeld hebben we dan last van zonneschijn. Wind waait uit zuid tot zuidoosten overwege matig van kracht. Temperatuur die stijgt naar maximaal 8 graden. Zondagavond maandagnacht, dan is het weer bewolkt, maar blijft het wel droog. En de zuid zuidoostenwind die waait matig. Temperatuur die zal tot een graadje of drie omhoog kruipen. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Fielers in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort. Bij de Bunschoten 6 kilometer en verderop nog eens een keer 4 kilometer voor knooppunt Hoevelake. A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Ouderein 5 kilometer door een ongeluk. Op de A4 richting Amsterdam 4 kilometer voor knooppunt de Nieuwe Meer En richting Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen 7... De ring Amsterdam, de A10 tussen Geuzevat en Kopenkoenplein 4. De andere kant op tussen Schellingwouden en Kopenkoenplein 3 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem, tussen knooppunt Lunetten en Bunnik 5. Met de A13 naar Rotterdam, daar staat tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. A15 Europoort in de richting Rotterdam, voor het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda, 3 kilometer voor knooppunt Hebrechtseplein. En richting Hoek van Holland, 4 kilometer tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. A27, Utrecht in richting Almere, tussen Knoopend Rijnsweert en Bildhoven 4, A28, Utrecht richting Amersfoort. 5 kilometer tussen Knoopend Rijnsweert en Afrit den Dolder. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer bij Leusden. Het niet van Vazalvoort, A4, a van A4, A4, van 4 A4, a en gewoon achteraan sluiten hè. het lost vanzelf op. De nummer 7, één van de twee zitten van deze week. Rihanna, what's my name? Yeah you know word of mouth The square root of 69 is A somet, right? Cause I've been to work it out. Uh oh, good weed, white wine, uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waitin' on the traffic jam to finish, girl.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 Tussen drie en, en de grootste hits van Europa, met George van Dam. I know you want me. En Rieke Iglesias zelf had. Met een beetje hulp trouwens van Ludacris. Tonight I'm fucking you. In de vijfde week doen ze het weer goed. Ze gaan omhoog. En wel drie plaatsen. Vorige week nog terug te vinden op negen. Nu naar zes. Op weg naar de nummer één van Europa. Nog vier plaatsen te gaan. En natuurlijk de echte nummer één. Een plaat die een tijdje op 1 heeft gestaan. Maar deze week blijft zitten. Op nummer vijf is de plaat van de Black Eyed Peas. En heet The Time. Twaalf weken lang staan zij er al in en blijven dus een beetje hangen op nummer vijf. Zometeen nog één zakker, althans twee zakkers en twee stijgers. En wie waar staat, dat hoor je straks. Eerst dus de Black Eyed Peas en hun, de Time. I the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true.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 Life. And I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh. I Like that. De Black Eyed Peas blijven dus hangen met This Time op nummer 5. Deze week kwamen ze ook trouwens binnen. Just Can't Get Enough, de nieuwe plaats van hun op 34. Langzaamaan komt de klok van 5 uur in de buurt. Dus we moeten helaas stoppen met The Black Eyed Peas. En we gaan verder met de nummer 4. En ze kunnen elkaar zo goed on, uh, aankondigen. En we kunnen hier doorheen praten. Pixelot, Jason Rulo en de single Coming Home. My body's not close to you. But you don't call me out of respect. Ik ben zo Vorige week stonden ze nog net aan in de top 3. Wel, meteen op uh, nummer 3. Deze week zagen ze nog één plekje verder naar 4. Dus Jason Derulo, Pixie Lad en een jingle uh, Coming Home... ...staan er tien weken al in de lijst van Europa. Dus ze zijn wel goed bezig hoor. Een slechte week voor Rihanna. Zij denken waarom? Vorige week stond deze plaat namelijk nog boven aan uh, de top 3. Uh, eigenlijk boven aan de top 40 zelfs natuurlijk. En deze week zakt ze naar die derde plek toe Who's that chick? Rihanna Ze heeft er niet van, lang van kunnen genieten van die eerste plek. Rihanna. In haar tweede week dat ze op 1 had kunnen staan. Zeg maar vorige week ging ze namelijk van 2 naar 1. Deze week gaat zij van 1 naar 3. is dat chick? Ze zal er niet heel rauw om zijn. Want What's My Name? Die staat ook gewoon nog in de top 10 van de 40 beste platen van Europa. We zijn nog 3 minuten en 45 seconden verwijderd van de nummer 1 van Europa. Zo lang duurt namelijk de nummer twee van Adela en rolling in the Deep. een heerlijke plaat is het toch van Adele Rolling in the deep. Haar negende week trouwens alweer. Hè? In de hitlijst van Europa. Vorige week van 7 naar 4. Nu van 4 naar 2. Wat gaat haar volgende week gebeuren? Neemt zij daar die nummer 1 positie over? Na 1 week stapte die Rihanna er dus vanaf. Who's dat chick zakte naar 3. Pixie Lott, Jason Willow, Coming Home. Dat was de nummer 4. 5 Black Eyed Peas en The Time... En Ricky Glaciers, tonight and fuck you. Rihanna, what's my name? Room 5, give a little more. CeeLo Green, it's okay. Nilke Sugar, Hey, na, na, na, dat was de top 10. Heb je daar nog één plaat? Dat is wel, wel, wel. En die is van Duffy. Vorige week stond zij nog op 2, en deze week neemt zij die koppositie over. Dat is de nummer 1 van Europa. Wel wel wel Van Duffy. Adela, Rolling in the Deep. En Rihanna maakte de top 3 helemaal compleet. Zometeen de jongens van je weekend in. Niels en uh, Karim. Ik heb ze nog niet gezien hoor. Misschien lopen ze wel ergens rond in de studio. En komen ze straks gewoon een gezellig programma doen. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. En volgende week. Zelfde tijd. Zelfde zender. Ja, wat? Is dat het? Ja, yeah, het is it? yes, over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding Nou, je hebt niet veel Zover het ritme van CF.